9 uur, Jurgen van den Berg, het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, Canada roept familieleden van Diplomaat op Cuba terug na klachten van duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. En de politie heeft iemand aangehouden voor de moord op Martin Kok, een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Het gaat om een 25-jarige man uit Utrecht. Hij is in Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok. Eerder werd in de zaak ook al iemand aangehouden die voor een ander misdrijf in de gevangenis zit. Kok was een ex-crimineel die een misdaadblog bijhield. Hij werd in december 2016 doodgeschoten bij een bezoek aan een seksclub in Laren. Hij had daarvoor al enkele aanslagen op zijn leven overleefd. De Raad voor de Rechtspraak is verbaasd over een video... die het Openbaar Ministerie online heeft gezet... over het proces rond het monstertruckdrama in Haaksbergen. In het filmpje vertelt het OM over het standpunt dat het inneemt. De advocaat-generaal van het OM zegt dat bestuurder Mario D... een hoge mate van schuld heeft... en dat de zaak te ernstig is om af te doen met een taakstraf. In het AD zegt de Raad voor de Rechtspraak dat het gangbaar is... dat zowel het OM als advocaten in de rechtszaal pas bespreken... wat hun standpunt is. Vandaag begint het hoger beroep over het monstertrucdrama. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. Verreweg de meeste asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen... hadden 2,5 jaar later nog geen baan. Volgens het CBS lukte het maar 11 procent van de asielzoekers om een baan te vinden. En dat was vooral in de horeca, de uitzendbranche of de handel. Maar het merendeel van de 20.000 asielzoekers zat in de bijstand. Velen van hen waren nog aan het inburgeren. Kinderen spelen veel minder buiten. Vijf jaar geleden ging nog 20 procent van de kinderen iedere dag naar buiten. En nu is dat gedaald naar 14 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Eén op de drie kinderen zegt wel vaker buiten te willen spelen... maar doet dat niet omdat de speelplekken te saai zijn. De meeste kinderen spelen liever binnen. En net als vijf jaar geleden zijn tv-kijken en gamen veruit het populairst. Goede doelenorganisatie Jantje Beton zou het liefst zien... dat ieder kind minstens een uur per dag buiten speelt.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 Het weer tot slot zonnig, met wel af en toe sluierbewolking... maar de zon heeft er weinig last van. Het wordt vanmiddag 17 tot 22 graden. Ook morgen en donderdag veel zon en het kan dan 25 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal dagelijkse files begint al snel op te lossen. De meeste files die er staan leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan een kwartier vertraging heb je momenteel op de A4... van Den Haag naar Amsterdam, bij knopend Badhoeverdorp. Door een ongeluk op de A7 hoorn richting Zaandam... tussen voor en Purmerend Noord, 25 minuten. Ook ruim 20 minuten extra op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, en tot slot door een ongeluk op de N50 en maar door de richting Zwolle tussen Kampen en Knokke het 6 kilometer. Alfa Romeo presenteert de Alfa Days met een unieke collectie speciale uitvoeringen: de Alfa Romeo Limited Series.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk of shop online 350 modemerken. Beleg met Sinvest in Duits vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op duits duitsvastgoed Sinvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie.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 5,5 minuut over 9. Canada roept alle familieleden van diplomaten op Cuba terug uit dat land. Die maatregel volgt nadat 10 Canadezen in Cuba melding hadden gemaakt van onverklaarbare symptomen: zoals duizeligheid, hoofdpijn concentratieproblemen. Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman. Edwin, hoe zit dit? Ja, nou, ze hebben er al een tijdje last van, sinds een jaartje, ongeveer 2017, voorjaar. En ja, ze klagen inderdaad over die symptomen die je net noemde. Hele vage klachten dus eigenlijk. Intussen hebben de Canadezen onderzoek gedaan naar de omgeving, leefomgeving van die diplomaten. Water gecontroleerd, lucht gecontroleerd, niks gevonden. Ja, voorlopige conclusie is dat er nu in ieder geval geen familie meer meegaat tot, ja, tot er iets duidelijks wordt gevonden. En het speelt alleen maar bij familie van die diplomaten?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 Uh, die hebben ze hebben het personeel van de ambassade teruggebracht tot ongeveer een derde. En de Cubanen verantwoordelijk gesteld voor de klachten. Ik herinner me nog dat die Amerikanen toen hadden over uh, ultrasone toestellen die waren ingezet door uh, Cuba. Wat, wat, wat zegt Canada daar ook iets over? Nee, Canada die die sluit dat eigenlijk uit. Uh, dat komt natuurlijk ook, ook omdat ze redelijk goede relaties hebben met Cuba. Uh, overigens hebben de Amerikanen die optie ook uh, uitgesloten. De FBI die heeft uh, intussen, de FBI heeft onderzoek gedaan. Die concludeerde vorig jaar, eind vorig jaar al dat het uh, ja waarschijnlijk niet het geval is. Uh, Twee maanden geleden in februari is er nog een wetenschappelijke studie gepubliceerd... naar aanleiding van interviews met die Amerikaanse diplomaten. Uh, ze vonden toen uh, bij een groot deel symptomen van een hersenschudding... Uh, hebben vervolgens ook uh, duidelijk gemaakt dat hoorbare geluiden... waar ze ook over klaarden, hè, hoge geluiden die ze zouden hebben gehoord... geen hersenschudding kunnen veroorzaken. Ja, of er dan iets ultrasoons, uh, wat je dus niet kan horen, uh, aan de orde is... ja, dat is nog niet uitgezocht. Maar voorlopig tast men nog in het duister hierover. En wat is de reactie vanuit Cuba? Ja, Cubanen hebben altijd ontkend dat er maar iets uh, aan de hand zou zijn. Ze zeiden, ja, die Amerikanen die hebben gewoon stress en overwerkt... en daardoor is er een soort massa-hysterie ontstaan uh, tegen ons. Uh, op de, de Canadese uh, actie hebben ze nog niet gereageerd. Um, ik, ja, ik vermoed ook dat, er, uh, dat ze hier... Uh hun eigen betrokkenheid gaan ontkennen. De relatie met Canada is altijd heel goed geweest. Dus zeg maar, in politiek opzicht zou er geen enkele reden zijn... om, om de Canadese diplomaten op een of andere manier het leven zuur te maken. Nee, nou, het blijft dus een mysterieus verhaal voorlopig hoe dat zit. Maar Canada roept wel de familieleden van de diplomaten terug naar eigen land. U hoorde Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman. We moeten lukken dingen met dit weer. Have a nice day. De stereofonics waren dat uit 2001. Het is nu bijna twaalf minuten over negen. De kritiek van Jan ja. Publiek. Ja, Elisabeth. Ja, we moeten even terugkomen op gisteren. Want uh, ik heb eigenlijk nog wel een appeltje met jou te schillen, Jurgen. Mm -hmm. We hadden het gisteren over Karel Kraijenhof, bekend van zijn uitvoering van Adios Nonino natuurlijk... op het huwelijk van koning Willem-Alexander en Maxima. En dat deed hij op een uh, bepaald instrument... Ik vroeg jou gisteren hoe ik de naam van dat instrument eigenlijk moest uitspreken. En per ongeluk was die vraag ook, uh, was dat ook te horen in de uitzending. was allemaal een beetje rommelig. Maar goed, jij gaf antwoord en vervolgens deed ik het helemaal fout. Nou, even luisteren. Ja. Nieuwe, je zit me gewoon af te leiden, hè? Ik, ik doe niks. Wel, waar je vroeg net, hoe spreek ik het woord bandoneon uit? Ik zei, nou ja, zoals je het zegt, bandoneon. Bandoneon, Ja, hè? daar is dus die bandoneon. Ja. Dat is uh, Bandone-speler Karel Kraaienhoff. Ja, en vervolgens zei ik nog zes keer bandoneon. Ja. Maar dat was dus uh, verkeerd. Abte oh. en mailde en twitterde een hele reeks mensen. Willem, Bibi, Emmy Toon, Joke, Barry, Victor, Tim. Um, maar over hoe het dan... Maar ik, zei, ik zei natuurlijk, nog ja, het is jammer dat dit niet in dit fragment horen is. Ja, bel anders Karel Krajoff zelf even. We zal het toch wel weten? Ja, nou, dat hebben we dus gedaan. Oh. Om het toch nog even te vragen. Want over hoe het dan wel moet... Uh, liepen ook uh, de meningen ook op internet en uh, in al die reacties uh, toch over uiteen. Dus we hebben Karel Krijhoff zelf gebeld. De uitspraak is bandoneon. Zegt hij. Zegt hij. En daar is een goede reden voor. Zegt hij ook. Want oorspronkelijk was het Heinrich Band uit Kreeveld. Die zijn naam heeft gegeven aan het instrument. Het heette Das Bandonion in oh. Duitsland. Toen is het met immigranten in Zuid-Amerika beland, in Argentinië. En daar werd het genoemd El Bandonion. Dat is toch uh, nou, de grootste culturele impact geweest. De geschiedenis van de bandonion in Argentinië. Dus hou ik de Argentijnse uitspraak aan El Bandonion. Ja, maar ik hoor hem toch echt heel duidelijk zeggen dat het begon met een bandonion. Ja. Bandoneon. ja. Ja. Dus een beetje gelijk heb je als je in, uh, in oude tijden leeft. En, uh, maar uh, ja, nu houden we gewoon de Argentijnse uitspraak aan. Althans, hij doet dat en ik vind dat uh, wel mooi. Ik ook. Tot slot ook nog een compliment voor jou, oh. Jurgen. Hans Huiboom is uh, uh, erg blij dat jij vanochtend het woord apenstaartje zei in plaats van et. Ja. Hij voegt eraan toe dat veel landen voor dit symbool hun eigen woord gebruiken. Zo is het arroba in Spanje en sabaka in Rusland. En Hans weet dat allemaal omdat hij Nederlands lesgeeft aan anderstaligen. Het is een beetje een, een, een dingetje geworden... omdat wij werden dan aangesproken door mensen... dat veel te veel Engels gebruiken. Dus Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Waar Nederlands kan, vind ik, moeten we Nederlands doen. Ik vind apenstaartje best wel een gek woord. Ik weet dat Giel bijvoorbeeld, die noemde het altijd kringelding. Dat vind ik eigenlijk wel een Ach, grappige ja. Nederlandse vertaling van apenstaartjes. Dus misschien moeten we dat gaan invoeren. Uh, blijf reageren.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 Jazeker, we zijn nog niet alle, alle files uh, kwijt. Het gaat nog uh, vrij langzaam op de, even kijken, de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Bodegaven zo'n 20 minuten. Op de A27, ik vermoed een ongeluk van Almere naar Utrecht. Tussen knopend 1 Mes en Beeldhoven, 6 kilometer. Maar wel drie kwartier vertraging. En het ongeluk nog op de N50 en noord richting Zwolle. 20 minuten vertraging tussen Kampen-Zuid. En knopend Hattemerbroek staat 6 kilometer. Bij velen is zij bekend als de koningin... die Nederland door de Tweede Wereldoorlog heeft Loodst, Wilhelmina, de dappere, standvastige, onverschrokken en gelovige koningin in haar formeloze jas. In een nieuw boek over de oud-koningin krijgen we een heel ander beeld. Wilhelmina, mythe, fictie en werkelijkheid. Geschreven door historicus Gerard Aalders. Meneer Aalders, goedemorgen. Goedemorgen. Wilhelmina is inmiddels alweer ruim 50 jaar geleden overleden. Um, u staat bekend als een echte republikein. Hè? Daar, dat steekt u ook niet onder stoel of banken. Waarom had u er zin in om dit boek te schrijven over de oudkoningin? Nou ja, ik verbaasde me ontzettend over hoe ze altijd werd, uh, werd neergezet. En werd, uh, werd afgeschilderd. Terwijl ik uh, nou ja, door mijn archiefonderzoek heel andere informatie had. Ik denk dat is een beetje raar. Dat is een beetje vreemd. En toen ben ik verder gaan spitten. En uiteindelijk is hier dan dit, uh, dit boek uit voortgekomen. En het blijkt dat... Ja, dat mijn visie op haar, die, die dus nogal af, afwijkt van, uh, van alle andere historici, dat die wel uh, terecht is. Wat, wat is het nou voor boek? Kun je dit een biografie ook noemen dan, dit? Het uh, is niet echt een biografie. Ik, uh, ik, ik concentreer me op de tijd in Londen. Dat was ook de tijd wat haar het meest uh, beroemd heeft gemaakt. Maar ik geef wel een, een grote inleiding om te laten zien wie ze was. En een uitleiding om te laten zien hoe, uh, ja, hoe ze na de oorlog heeft, uh, heeft geleefd. En welke bronnen hebt u allemaal geraadpleegd dan? Uh, vooral in uh, Amerika, dus in, in Washington, de National Archives, uh, Londen... Uh, Den Haag natuurlijk. Uh, niet het koninklijk huisarchief, want daar mocht ik niet in. Dat, nee, dat heeft dan weer te maken met het feit dat u niet onder stoelen of banken steekt... dat u <naive> niet zoveel met het koningshuis hebt. Nee, nou ja, ze zeiden van uh, alles, alles wat u wilt weten, dat uh, staat al in de boeken van Kees Vosseur. En daar stond het nu juist uh, niet in. Dus ik dacht van, nou, ik moet wat extra onderzoek gaan doen. Maar goed, dat werd, uh, dat werd dus belemmerd. Geen schijn van kans. Ja, want er zijn, er zijn wel uh, biografieën verschenen over Willemier. Dus inderdaad ook Kees van historicus ook. Louis de Jong mm -hmm. natuurlijk. Maar die mm -hmm. vond u te, te rooskleurig allemaal? Ja, die stellen geen... Uh, ze, stellen, ze hebben niet de vragen gesteld die ze zouden moeten stellen... Ze draaiden er een beetje omheen. Zekere uh, faceur, die ging alles wat, uh, wat ze deed. En ook wat ze slecht deed. Of men dat goed deed, dat ging, uh, dat ging hij vergoedelijken. Op alle mogelijke manieren. En ja, het werd zo erg dat, uh, dat ik dus uiteindelijk maar heb besloten. Om dit boek te schrijven. Om een beetje van mijn ergernissen af te komen. Dan komt de in feit op neer. Ja, even, even voor de goede orde. Faceur ja. kan zich wat dat betreft ook niet meer uh, verdedigen. Want die uh, is overleden. Maar goed, zijn, ja. boek, zijn boek ligt er wel. En uh, ja, daar zet u het uwe tegenover. Laten we eens even wat inzetten. Doen we dan op die periode? Willemina zei ik al, populair natuurlijk, na de oorlog werd op handen gedragen in Nederland, kreeg de titel ja. zelfs uh, Moeder des Vaderlands. Uh, u zegt nou, dat beeld dat klopt niet. Nee, want als, als je dus, nou ja, de, de bekende historici, en er was ook een parlementaire enquêtecommissie destijds, die, die hebben beweerd dat de vlucht naar Engeland dat het, het beste was wat Nederland ooit was uh, overkomen, althans in oorlogstijd. Het zou van eminent belang zijn geweest. En dat zou ons een prominente plaats in, de, in het geallieerde bondgenootschap hebben opgeleverd. En het zou de verdere oorlogvoering van Nederland hebben mogelijk gemaakt. Nou ja, en zo kan ik nog even doorgaan. En dat is gewoon allemaal niet waar. Want de invloed van Wilhelmina op de, op de geallieerde oorlogsvoering was ongeveer 0,0. Zij, Noord... zij werd niet serieus genomen door de Amerikanen en de Britten. Nee, Roosevelt, de mening van, uh, van Franklin uh, Roosevelt, de Amerikaanse president, die over haar, die is ronduit vernietigend. Die vindt dat ze dus geen enkel inzicht heeft in uh, inter, internationale betrekkingen, hoe de oorlog verliep. En de paar keer dat hij met haar uh, gesproken heeft, toen heeft hij de tijd heeft hij eigenlijk gevuld met grappen en anekdotes, omdat hij gewoon niet wilde luisteren naar wat ze hem te vertellen had. Dat was namelijk niet al te, al te veel. Nee. Dus uh, nee, dat beeld dat wij dus enige invloed hebben, zouden hebben gehad op dat bondgenootschap of dat zij uh, zou hebben geholpen de bevrijding uh, mogelijk te maken, dat is gewoon, dat is puur ons. Maar ja, anders, u gaat ook nog, want u, u zegt ook erg in het boek van uh, zij is eigenlijk uh, de, de oorzaker van. Uh, met haar, met, nou, ik, ik citeer hem even, u, zegt, u hebt over haar domheid en die van haar ministers overigens, uh, dat er vermoedelijk wel honderden verzetslieden om het leven zijn gekomen. Nou ja, die domheid citeer ik uit uh, Het Grote Geboorte. Er is een boek van, uh, vanuit de ondergrond geschreven, ver naar de oorlog natuurlijk. Maar wat zij wilde, dat was uh, het verzet gaan centraliseren. En dat was natuurlijk een, het zou natuurlijk een godsgeschenk zijn geweest voor de Gestapo. Want die had dan uh, met een paar uh, goede vangsten aan de top... had die de hele boel uh, kunnen, kunnen oprollen. En dat, uh, dat zag ze niet. Ze had geen enkel benul hoe, de, hoe het verzet in Nederland in elkaar zat. Het was dus ook verdeeld in... Nee, ja, gereformeerd, hervormd, uh, je had socialisten, je had communisten. Ze hadden er allemaal geen weet van en dan moet je dat dus niet gaan centraliseren. Dat is gewoon niet handig, want die, die mensen die zaten onderling ook nog uh, te bekvechten en te strijden. En dat heeft ze dus wel gedaan. En ja, dat cijfer van een paar ronden, dat is natuurlijk... Uh, dat is een schatting, maar dat komt wel uit uh, goede bron. Maar goed, dat staat ook in het boek. Ja. Dan ga, dan zij zit op een gegeven moment in Londen en spreekt ook het volk af en toe toe, hè, via die, die bekende toespraken. Um, ja, daar zegt u ja. ook van. Dat, dat heeft eigenlijk, dat heeft helemaal niet zoveel uh, om, om, handig, om Hoe dat? Om, Heeft niet zoveel invloed ja. gehad. Nee, ze heeft 34 toespraken gehouden en uh, ongeveer vijf uh, uur in zes jaar tijd. Nou ja, wat ik dus in het boek zeg, daar win je geen, uh, geen oorlog mee. Maar ook, nou ja, als je naar die toespraken uh, luistert... dan, ja, je, je valt er gewoon bij in, in slaap. Maar dat is, naderhand, uh, waarschijnlijk na de oorlog... is daar een enorme symbolische waarde aan toegekend. En dat is uh, zo ver uitgedeid dat, uh, nou ja, dat ze eigenlijk... een, een koningin van, van mythische proporties is geworden. Maar, ja, die, die, die, uh, die verhalen van haar... nou ja, het meest woeste wat ze ooit heeft gezegd... voor de radio vanuit Londen... Dat was van, uh, sla, uh, als de tijd daar is, sla dan mof op den kop. Ik heb gezegd, nou ja, nou, ik bedoel, ik word er niet warm of koud van. Mm. En dan zegt Fasseur wel in zijn uh, boek van, nou ja, uh, haar toespraken zijn te vergelijken met die van Churchill. Maar ja, als je die van Churchill hoort, dan lopen je nog steeds de rillingen over de rug. Dat is echt pep talks van het zuiverste soort. Maar ja, bij Willemine had je dat helemaal niet. En, en uh, u zegt ook van. zij heeft allerlei documenten vernietigd, uiteindelijk. Uh, ja, alles waar. Nou ja, dat nemen we tenminste aan. Want we weten niet wat erin stond. Maar je mag aannemen dat het stukken zijn. waarin zij of haar familie natuurlijk. niet al te best uit uh, naar voren kwam. En, ja, ze heeft de kachels op het uh, ja, rood gloeiend gestookt. met allerlei documenten die moesten verdwijnen. En er zijn ook verschillende getuigen van. En bovendien heb ik ooit eens iemand gesproken. Maar die wilden het verder niet bevestigen, ook niet ontkennen... want het was een erecode met zijn uh, inmiddels overleden mensen. Maar die zou op pad zijn uh, gestuurd in archieven in binnen- en buitenland... om de archieven eigenlijk te ontdoen van uh, documenten... die geen goed licht op uitwirkten. En ja, zoals gezegd, die man heeft me verder... Uh, omdat zijn kameraden overleden waren. En hij had beloofd een soort van eerdecode er niet over te zullen praten... maar heeft het ook niet ontkend. Nou, um, nou eventjes gewoon voor de argeloze lezer... Uh, die, die straks uw boek gaat lezen... en die misschien dat boek van Fausseur ook heeft gelezen. Um, als je die elkaar legt... Nou, dan, dan zie je voortdurend verschillende feiten... Uh, verschillende interpretaties ook van feiten misschien wel. Tegengestelde be beelden. Wie moeten wij nu geloven? mij. <laughs> ja, kijk, wat, wat Fasseur doet, dat is... Uh, kijk, u zegt, u zegt... U hebt al een paar keer gezegd dat ik Republikein ben. Dat is natuurlijk ook zo. Fasseur was een orangist. Dat heeft hij ook altijd uh, gezegd. En uh -huh. ja, als je dan over je helden of je heldinnen gaat schrijven, dan krijg je... Ja, en dan krijg je geen zuivere geschiedschrijving. Zaken die niet helemaal leuk of goed of aardig zijn. Maar dat zult, u ook, mooie... dat zult u ook voor de voeten gegooid krijgen? Want dan zeggen ze tegen u, ja, u bent republikein... dus alles wat het Koningshuis doet, dat kan niet veel goed zijn. Nou ja, ik, nee, ik vind de vergelijking toch niet juist. Mij wordt altijd dus eigenlijk voor de voeten geworpen... dat ik republikein ben. En dat, dat zal ik ook niet, uh, niet ontkennen. Maar waarom zou ik daarom uh, slechter of andere geschiedschrijving uh, plegen? Ik laat gewoon. Ik laat de feiten spreken en de bronnen van mijn, uh, al mijn wijsheden, die vindt u dus onderaan iedere bladzijde. Daar staan, uh, staan de voetnoten. Dus u kan altijd uh, controleren wat ik zeg en nou. waar ik mijn. Uh, nou. Dingen vandaan hebt. En dat komt bij Fasseur dus niet, want die beroep zich op het Koninkrijksarchief en daar kom je niet in. Dan ben je nog wel meer vernieuwd nieuw naar, nou, meneer Alders. Heb je ook nog iets gevonden dat positief is over Wilhelmina? Uh, nou ja, dit, dit was eigenlijk een, een, een politieke hoe heet dat, een politieke benadering... van wat ze gedaan heeft. En, nee, daar kun je eigenlijk heel weinig van zeggen... over de politieke handelen... want daar mogen wij uh, niks van weten... vanwege de, uh, de eenheid van de kroon... zoals het heet, en de ministeriële verantwoordelijkheid. We worden niet geacht... Iets te weten hoe de majesteit uh, denkt of handelt of tot beslissingen komt. En dat staat trouwens ook een aantal keren in Loe de Jong. En ook Fasseur heeft dat wel, uh, wel gezegd. Dus ja, alles wat we, wat we weten, dat is op zich niet zo heel erg veel. Nou, u, u vindt het lastig om er iets positiefs over te zeggen? Over Wilhelmina? Uh, nou ja, als de regerend voor zin als kan, nee, ben ik daar absoluut niet, uh, maar, niet, niet op mezelf over. Tot slot dan nog even de titel, hè. Wilhelmina. Mythe, fictie en werkelijkheid. Welke van de drie is het meest op haar van toepassing, wat u betreft? Uh, mythe vooral. En zeker niet de werkelijkheid. Want maar, die is anders dan uh, wat we dus dusver hebben gezien. Dat boek is er, geschreven door uh, Gerard Aalders. Hartelijk dank dat u even naar de telefoon kwam. Twee, drie voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws, gaat u meer over horen. De komende uren hier op NPO Radio 1. Vandaag wordt bekend of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport... strenge moet handhaven op het aantal vliegbewegingen op de Zwanenburglaan. Zwaneburg Laan staat hier. De baan natuurlijk, dat is een van de banen van Schiphol. Een omwonende heeft een rechtszaak aangespannen... omdat hij vindt dat er in 2017... te veel vliegbewegingen op die baan zijn geweest. De geluidsoverlast zou inbreuk maken op zijn woongenot. En vanmiddag bepaalt de bestuursrechter of die omwonende gelijk krijgt. Actievoerders bieden vanmiddag in Den Haag 100.000 handtekeningen aan... over de Oostvadersplassen. Ze vinden dat te veel dieren worden afgeschoten... en te weinig worden bijgevoerd. Er worden al langer acties gevoerd... tegen het beleid van Staatsbosbeheer en de provincie. Zondag verharden de actie zich met doodskisten en kruisen. Togen ze naar de Oostvadersplassen. Het is zeker nog proportioneel te noemen... want we hebben al eerdere acties gehad... en er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. We worden zelfs monddood gemaakt... We moeten ludieke acties verzinnen om aandacht te trekken. Vandaag worden dus die 100.000 handtekeningen aangeboden in Den Haag. En het Europees parlement nodigt iedere maand een premier uit... om te komen spreken over zijn of haar visie op Europa. De leiders trekken niet altijd volle zalen. Integendeel, maar vanochtend belooft het wel een stuk drukker te worden... want de Franse president Macron komt speechen. Correspondent Thomas Pekschoor in Brussel. Waar gaat hij het over hebben, Thomas? Nou, hij gaat het hebben over uh, sowieso over de toekomst van Europa. Daar is natuurlijk iedereen heel erg in geïnteresseerd... in Marons, Macrons visie. Nou, kennen we die visie op zich ook al wel. Hij wil vooruit met Europa. Hij wil heel veel doen. Heel veel ambitieuze plannen heeft hij. Maar de grote vraag is, is dat allemaal realistisch? En hij zal vandaag moeten laten zien... dat hij ook een realistische visie kan neerzetten... en dat hij anderen mee kan krijgen. Dat is één. Twee is natuurlijk de actualiteit. Syrië, daar wordt toch ook ook wel van verwacht dat hij daar iets over gaat zeggen. En een ding dat toch wel heel interessant is. Het is allemaal in Straatsburg. Eh, en Macron eh, weet dat Straatsburg, dat, dat, eh, dat er ter discussie staat... dat veel parlementariërs eigenlijk helemaal niet... elke maand aan Straatsburg willen verhuizen. Maar hij zal hier een warm pleidooi houden... voor zijn eigen Franse stad, voor Straatsburg. Dat verhuiscircus, waar zoveel Nederlanders in ieder geval tegen zijn... dat zal Macron hier met vuur verdedigen, wordt verwacht. Straatsburg, want daar is het te doen... Dus. Thomas Peck, sorry. Ik zei voor het gemak dat het Brussel was. Maar uh, inderdaad, ze hebben natuurlijk twee vestigingen. En Macron kiest voor de Fransen. Dan naar Guilene voor de onderwerpen van Spraakmakers. Het buitenspelen, dat staat centraal in Stand.nl. Dat doen we op 27 april natuurlijk met zijn allen. Landelijk op Koningsdag is het grote buitenspeelfestijn. Uh, het Koningshuis is daar in de loop der jaren eigenlijk steeds minder centraal gaan staan. En de vraag is, is dat erg? Gaan we bespreken met Gerdy Verbeet. Zij is onze spraakmaker van vandaag. Is natuurlijk oud kamervoorzitter En ook voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En verder hebben we een vervolg op het verhaal van de datingfraude. Waar het tv-programma De Monitor eerder mee kwam. Er zijn duizenden nep-profielen uh, die op die datingsites staan. En daarmee wordt uh, met name wat kwetsbare, eenzamere mannen... veel geld uit de zak geklopt. En de vraag is, wie zit er nou achter die netprofielen? Nou, dat hebben de collega's van de Monitor uitgezocht. En het zit zo uitgekookt in elkaar... qua constructies die er zijn in de ondernemingen... maar ook het verschil, subtiele verschil tussen verleiden of misleiden... en hoe je dat formuleert. Kortom, interessant verhaal wat we na elf uur zullen doen. Goed zo, inspraakmakers. Zo meteen vanaf half tien vooraf gegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige dinsdag. Goedemorgen.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 Het aantal bedrijfsongevallen is vorig jaar toegenomen. De inspectie SZW kreeg ruim 4200 meldingen binnen... en dat is 12 meer dan in 2016. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop is wel gedaald.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 Het weer zonnig, met wel af en toe sluierbewolking... maar de zon heeft daar weinig last van. Het wordt vanmiddag 17 tot 22 graden. Ook morgen en donderdag veel zon en dan kan het zelfs 25 graden worden. ANWB Verkeersinformatie. De spitsfiles lossen nu snel op. Er staan er nog wel 30, maar de meesten leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Een paar uitzonderingen. gaat nog langzaam op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Kwartiervertraging bij Badmen. Een ongeluk op de A7 hoorde richting Zaandam. Bij Purmerend Noord nog 20 minuten vertraging. Een ongeluk was er ook op de A27 van Almere naar Utrecht. Alles staat op de vluchtstrook. Tussen knoopend Ems en Beeldhoven nog ruim 50 minuten vertraging. En er was een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Tilburg Rijshof 10 minuten tot een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Want ook het nieuws ligt op straat: Guirine Plag. Spraakmaker. Goedemorgen, hartelijk welkom. Een stoeptegel oplichten, kijken wat er allemaal onder kruipt en kronkelt. Het is letterlijk natuurlijk een mooie bezigheid voor kinderen die buiten spelen. Figuurlijk een belangrijke taak van de journalistiek. De belangrijkste journalistieke prijzen van het jaar, de tegels, die gingen dit jaar naar Nieuwsuur, de Volkskrant en NRC. Mediaforum Paul van Gessel is algemeen directeur van NA en AT5. Goedemorgen Paul, Goedemorgen. hadden ja. jullie nog een inzetting voor de tegel nee, dit jaar? Nee, Niet. nee. Ons, onze tegeltjes die zijn wat kleiner vaak, van, uh, van een kleine kaliber, maar, ja, maar we maken met elkaar wel een heel groot wat net zo belangrijk is dan die enkele tegen waar een raar beestje onderaan vandaan komt Aha, te kruipen. Dus. Dat geeft gelijk wat ingrediënten om over door te spreken na tien uur in het mediaforum. Want dan bespreken we onder meer wat wel de beste journalistieke verhalen waren. Spraakmaker van vandaag is Gerdy Verbeet. Verbeet. goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig Kamervoorzitter, voorzitter van het comité 4 en 5 mei en nog veel meer. Was u een buitenspeelkind vroeger? Ja, we deden ook hele stoute dingen. Oh? Nou Ja, fikkie stoken en, en, en kuilen graven naar de sloot toe. Het uh, was natuurlijk uh, de tijd van de wederopbouw. Een uh, uh, braakliggend land waar we erg van uh, genoten als kind. Waar je heel creatief van werd. Ja, en het is nu allemaal wel erg aangelegd, vind ik. Ja, nou. Dat is ook een van de redenen waarom kinderen aangeven... in ieder geval dat ze minder buitenspelen. Dat de speelplaatsen ook te saai zijn. We gaan daarmee beginnen in Stand.nl. De stelling is een kind moet minstens één uur per dag buitenspelen. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Want vandaag is in het nieuws dat uit onderzoek blijkt in opdracht van Jantje Beton dat kinderen echt te weinig buiten spelen. Nog maar 14 procent van de kinderen gaat dagelijks naar buiten. Vijf jaar geleden was dat nog 20 procent. Ik heb zelf een YouTube-kanaal. Ik zit vaak op Insta. Misschien zo. Snapchat. Kinderen spelen veel minder We buiten. We weten wel eens dat kinderen zelf ook aangeven dat ze heel vrolijk en blij worden van buiten spelen. Buiten spelen? Nee. nee. Ja! Laat. Vijf jaar geleden ging nog 20% van de kinderen iedere dag naar buiten. Nu is dat aantal gedaald naar 14%. Blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Die vindt dat ouders kinderen moeten stimuleren om naar buiten te gaan. Oh, Ik kom hier buiten spelen. Haha. <laughs> Die is lang geleden. Herinnert u zich deze nog? Ja. Toen kom je buiten spelen. Ja, je, Alleen dan weten hoe ze geëindigd is, deze vrouw die dit zong. Uh, ja, het hoeft niet per se altijd heel gezond te zijn, uh, inderdaad. Maar dit is erover is weer anders waarschijnlijk ja. dan het zelf doen. Hè? Kinderen geven nu aan dat ze te druk met school zijn. Uh, of met hun hobby's. Uh, ook gamen. Een televisie kijken, winter toch wel uh, vaak uh, van de frisse buitenlucht. Uh, de vraag is, moeten ouders zich daarmee neerleggen? Of mogen ze hun kind best wat vaker, zoals dus al bij Jurgen zei... de schop onder de kont geven... En, en buiten spelen, schoenen aan en naar buiten. Ook al regent het, wat maakt het uit? Paul, jouw <laughs> kinderen zijn wat groter inmiddels, toch? Veertien? Ja. Nou ja, zijn er nog buitenspeelkinderen? Nee, of zijn natuurlijk het überhaupt niet. überhaupt? spelen, het is chillen hè, het. tegenwoordig als je op die leeftijd zit. Ja, uh, ja wat moet ik vinden? Ik, vind, uh, ik denk dat het ook een beetje een uh, verhaal is. Niet alleen van gaan ze nog naar buiten, maar zitten ze niet te veel te gamen? Want dat uh -huh. is toch wel de achterliggende gedachte. Ja. En uh, ik heb altijd wel wat moeite hoor met dit soort uh, berichtgeving. Uh, we doen net alsof het vroeger allemaal heel erg uh, perfect was. Hè. Toen waren we nog fikje aan het stoken op braakliggende terreintjes, et cetera. En tegenwoordig deugt het allemaal niet. Natuurlijk is buitenspelers hebben dat meer dan genoeg gedaan belangrijk. Maar we moeten ook dat gamen niet zo in een negatief daglicht stellen. Want ook daar zie ik mijn zoon nu met hele netwerken van vrienden... gewoon van achter zijn computer. Dan speelt hij Ark, hè. dat is een soort, een soort, soort oertijd naspelen. Uh, en dat is hartstikke sociaal. Ja. Dus het is alleen niet bij elkaar zijn visie. Uh, maar gewoon online. Want dat wordt als een van de redenen aangegeven... waarom buitenspelen belangrijk is... dat het goed is voor de voor sociale, sociale vaardigheden. Nou, die kinderen. krijgt hij nu ja. dus ook alleen op een andere manier. Dus ik vind dat we ook ons niet zo moeten verzetten tegen de huidige tijd. Ik, dat, dat vind ik altijd wel een beetje een onderliggend verhaal... bij dit soort onderzoeken. Van, uh, het, het deugt pas als het was zoals het vroeger was. Ja. Mevrouw Verbeet? Nou, dat ben ik hartstikke met u eens. Dat heeft u gelijk. En het moet geen, geen retro uh, praat worden. Hè? Maar dat kinderen zich in de vrije ruimte moeten kunnen ontwikkelen. En, en, en dat kan natuurlijk ook via sport... Wat ze buiten doen. Mm -hmm. Dat lijkt mij wel heel belangrijk. Ja, want daar zit wel een verschil in. Um, uh, wat je merkt. Of ze nou zitten te gamen. En voor die sociale vaardigheden. zal ongetwijfeld ook goed zijn. Wat je veel deskundigen ziet. Over bijziendheid. Zijn natuurlijk de laatste. was een half jaar geleden, geloof ik. uitgebreid in het nieuws. dat door die schermpjes. het leidt tot veel bijziendheid. Ja. bij ja. kinderen. En dat het dus juist belangrijk is. om een andere focus te hebben. Ja. wat je met buitenspelen wel hebt. De vitamintjes die je opdoet. Vitamine K. D. Ja. onder meer. Maar ook het gevoel voor ruimtelijk inzicht. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar er zijn veel ja. wetenschappers die zeggen dat is wel degelijk belangrijk. Je hebt natuurlijk een 3D-bril. Of virtual reality. Maar het is toch anders dan dat je uh, zelf buiten leeft. En, maar da, uh, de maar de is ook, dat is ook bewezen dat kinderen die veel aan sport doen en bewegen. Dat die ook beter kunnen rekenen. Omdat ze hun eigen lichaam in de ruimte kennen. Leren ze ook ja. veel beter met getallen en verhoudingen omgaan. Uh, ja. ja. Dus er zijn wel degelijk uh, echt goede argumenten om kinderen veel te laten bewegen. En liefst ook in de buitenlucht. Ja. Als je het dan hoort, Paul, vind je het nou ja, nog steeds al een achterhaalde discussie? Nee, ik, ik, ik, vind die de, ik vind het heel goed dat kinderen buiten spelen. Ik verzet me er ook niet tegen. Ik denk alleen dat je het in een positieve zin moet brengen. En wat je dan vaak merkt, is dat het ook wordt gesteld. Van, ja, de ik hoorde het jou net ook al zeggen. De speeltuinen zijn niet zo mooi. Uh, dat dat komt wordt door, redenen aan, voor door kinderen ja, zelf aangevoerd. He? Ja, dat ja, is overigens wel waar, hoor. Want ik woon zelf op, uh, op Eiburg in, in, in Amsterdam. En daar zijn eerst alle kinderen neergezet. En toen kwamen de parkeermeters als eerste. En helemaal het einde de scholen. En de speelplaatsjes, die waar, zijn nu ja. allemaal heel erg klaar en mooi. Maar die eerste golf kinderen is alweer aan het studeren. Dus uh, plannen is ook een, een kunst. Nee, maar Paul, maar even, is, wat, ja. wat heb je nodig? Als mevrouw zegt, nou ja, nou nou, ik mevrouw Verbeto zeg, het braak Dat Dat is wat ik net hoorde. Je moet misschien niet al te mooie speelplaatsen nee. aanleggen. Je moet veel grondbraak laten ja, liggen. En, en ja. ze moeten ook inderdaad op de eerste dag dat het vriest vries gaan proberen... om het ijs op te gaan. En dan moeten ze er maar een keer doorheen zakken. Weet je, dat ja. hoort allemaal ja. bij ja. jong zijn. Ja. Ja. Uh, nou bestellen? ja, nou, dat vind ik dus precies het. Het is allemaal nu zo af. En dan... dan Zeg maar die, dan staan er allemaal nu... Uh, Ijberg, waar uh, ook een zoon van mij woont... staat dus nu vol met van die kippen, van die wipkippen. Ja. Maar op een gegeven moment zijn die kinderen natuurlijk... allemaal ja. tegelijk groot. Dus dan, dan wil je ander soort... Uh, en Het is niet zo goed gepland, vind ik dan. En nee, nee. Ik laat het nou meer aan kinderen zelf over... en geef ze uh, zelf een budgetje... dat ze met elkaar kunnen kijken... wat wil ik nou ja. te bouwen? Dat vind ik dan veel leuker. En dat en, en, uh, vind ik leuker. Gaat het gaat natuurlijk om wat zij leuker ja. vinden. Maar leg het niet allemaal zo aan. Laat het ook een beetje aan hun eigen creativiteit... Over. Ja, ja. We gaan eens kijken naar wat andere reacties. Om te beginnen uit ons netwerk van spraakmakers... Daar hebben natuurlijk veel mensen gereageerd... die of kinderen hebben of zelf nog de herinneringen... aan het buitenspelen hebben. Arnold Biesheuvel zegt... Ik schrik van dit bericht. Buitenspelen is voor de buitenlucht... en het bewegen van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind. Wij zijn tenslotte evolutionair gezien buitenmensen. Als we op mijn kleinkinderen passen... dan zorgen we dat er altijd een moment is om naar buiten te gaan. En daarom is hij het eens met de stelling. Chris Zeidenveld mailt nog... Het ligt niet aan de kinderen, maar aan onze samenleving... dat we minder buiten te spelen. We proberen kinderen te behoeden voor drugsverslaving, maar ik zie op jonge leeftijd al een verslaving ontstaan aan de smartphone met non-informatie. Als ik ouder was kregen ze zo'n ding niet en leerden ze op school computervaardigheden. Ze kregen dan weer tijd voor buitenspelen. Dortje Graafmans stuurde ook een bericht. We hebben te maken met veel kinderen met overgewicht. Dat heeft natuurlijk met voeding te maken, maar zeker ook met veel stilzitten en weinig buitenspelen. Ouders denken soms dat dit al goed op te lossen is door kinderen aan een sport te laten doen. Maar één of twee uurtjes voetballen in de week... staat niet in verhouding tot de beweging die kinderen krijgen... als ze dagelijks buiten spelen. En zij is zelf huisarts in Utrecht. George Arnoldes, ook uit de medische sector... internist in een obesitascentrum in Heemskerk. Mevrouw Arnoldes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft mevrouw Graafmans een punt... als ze zegt dat sporten niet hetzelfde effect heeft... als uh, elke dag buiten spelen? Uh, nou, het is en-en. Uh, buitenspelen... Uh voegt wel degelijk toe aan de fitheid van kinderen. En dat is ook uh, uitgebreid onderzocht. Er uh, is dus een publicatie uit 2014 van het Milieu Instituut En er zijn allerlei testjes gedaan bij kinderen... op rennen, coördinatie, uh, fitheid. En dan zie je dat in 1980 de kinderen fitter waren dan nu. Ja, ja. En dat is vergeleken met 2006. Maar heeft dat met buitenspelen te maken? Want dan denk ik denk als we genoeg uh, klimmen en klauteren binnen in de gymzaal... en uh, bijvoorbeeld op school ook genoeg tijd is voor beweging... of niet binnen, maakt dat veel verschil? Ja, dus is in dat onderzoek specifiek ook gekeken... van wat zijn de positieve invloeden op die fitheid. Mm -hmm. En er komt natuurlijk sport uit naar voren en sport op school... maar zeker ook het buitenspelen. Ja, maar wat is het verschil ten opzichte van uh, binnen goed bewegen... in een zaaltje, op de BSO of de gymzaal of iets dergelijks? Uh, dat je aan het aantal uren meer wordt... als je naast het sporten in school ook buiten speelt. Ja, precies. Dan gaat het u gewoon om de tijd. Maar buiten of binnen, het gaat ja. u vooral om het bewegen. Bewegen en dan krijg je meer kracht, lenigheid, coördinatie. Dat soort dingen. Ja. En bij wie ligt het wat u betreft? Uh, zijn het ouders die meer moeten stimuleren? Ligt het bij het onderwijs? Is het gewoon uh, deze tijd... Nou, ik werk zelf uh, als internist in een obesitascentrum. En ik ben er in de, al die jaren van overtuigd dat het een maatschappelijk probleem is. Uh, we kunnen niet alleen de ouders de schuld geven. Maar ook uh, we moeten kijken naar scholen, uh, uh, sportcentra, overheid, gemeenten. Ja, en dan? Dus, daar moet meer verantwoordelijkheid komen te liggen. Ja, bijvoorbeeld er is nu uh, uh, vanuit Alkmaar de gemeente waar ik in woon... Wordt er veel gestimuleerd om te uh, sporten? En uh -huh. er zijn hele concrete initiatieven voor: Want, naar school, in, in sport, uh, sportgelegenheden, in uh, gymzalen. Ja. Heeft u het idee dat het kinderen te veel aan, aan middelen ontbreekt, of aan tijd ontbreekt? Laat ik het zo zeggen. Uh, nou, aan tijd niet zo denk ik, maar weer bewustzijn. Dat ze ook ja. weten dat je naar buiten kunt gaan. Denk, ja, kijk naar buiten, dan zie je het toch? Wat maar, weet nou ja, toen, ja, ja. Het, het is toch weer een retro-praatje... maar toen mijn eigen kinderen op school zaten... die zijn er ook al veertigers... dan eh, bracht ik ze lopend eh, van een, naar school. En ze hadden ook tussen de middag nog vrij. Dus dat is ook al een uur eh, dat ze per dag eh, liepen... toen ik zelf jong was. Ik kan me herinneren, einders met het springtouw van huis... Eh, een eh, kwartier, twintig minuten naar de lagere school eh, liep. En dan tussen de middag ook weer. En dan, nou, dus er waren ook meer in het vervoer dat je ook veel meer eh, bewoog. En dat is denk ik denk ik toch wel jammer dat kinderen zoveel zitten. En door de haast ook sneller even de auto wordt gepakt... om de, de kinderen de weg auto, te brengen. Ja, of ja. in de bakfiets. Ja, in de bakfiets. de bakfiets. Als je op IJburg woont, neem ik aan, heel heb je een bakfiets of niet? Ja, vroeger had je de achterbankgeneratie, nu heb je de bakfietsgeneratie. Ja. Ja. Maar dat is wel een ding, denk ik. Ja. Dat, ja. De, de gemak, we zijn ook allemaal heel druk. Vroeger had je ook ja. niet de twee verdieners van nu. Nee. Uh, dus het is ontzettend haast in de ochtend. En dan word je heel erg verleid om zo te gaan. Uh, en wij woonden vier hoog dus je moest dan ook nog uh, de trappen op en neer. Ja. En dat deed je honderd keer als je kind ja. was. Uh, maar dat is er nog steeds wel. Ja. Dat mensen vier hoog wonen. Toch? Ja, maar wel graag met een liefde. Ja, dat is misschien ah. wel sneller. Dank in ieder geval, mevrouw Arnolds, voor uw toelichting. We gaan ook naar um, Jos ja. van Laar. Goedemorgen, meneer Van Laar. Ja, goedemorgen. Wij hebben in de Universiteit van Maastricht veel onderzoek gedaan naar de relatie beweging en gezondheid, maar ook uh, uh, intelligentie, brein. Uh, en daar komt heel duidelijk uit dat naarmate je meer beweegt, uh, dat. Het brein beter functioneert, intelligentie beter gaat, toetsen beter gaan. Dus we zouden in het onderwijs minimaal één uur per dag moeten bewegen. Ik hoorde pas dat er ook scholen zijn geweest die buiten zijn gaan zitten, eh, alleen al. En de kinderen en de onderwijzers waren er heel positief over. Dus ik zou voor een keer professor Schredder... die kan het heel leuk brengen over het brein. Hij is zelf bewegingswetenschapper ja. en neuropsycholoog. Er is een boek van Servan Schreiber... Uw brein als medicijn. En het is belangrijk dat de overheid dat boek gaat lezen... en ook professor Schredder uitnodigen. Want er moet op het onderwijs absoluut een nieuw vak komen. En dat heet Op Eigen Benen. En daar moet... Uh, voeding, ontspanning, verslavingsziektes, gezonde relaties, dus leefstijl, meer aandacht krijgen. dan kun je 80% van alle ziektes zeer positief beïnvloeden. Voedsel kweken, zelf leren koken. Dus ons onderwijs wordt steeds slechter. En we kunnen het, in Nederland zijn we slim genoeg, we zijn nu nummer 1 ter wereld met voeding in Wageningen. We kunnen ook nummer één worden in uh, beweging. Maar dan moeten we wel, professor Schredder en mensen zoals van Maastricht... met de overheid gaan praten. Dus is en de overheid moet daar dan ook nog naar handelen. Ja. Wat? Ja, de overheid, het onderwijs en ook de ouders moeten opgevoed worden. Dus vijf uur door de week op school minimaal. Mag ook tien uur van mij bewegen. Maar ook thuis meer... Uh, buiten spelen... Sa samen ja. een tuintje maken... Uh, bewegen en sporten... maar ook leren van de natuur. Hè. Einstein zei... kijk goed naar de natuur... want de zon alleen... Die is 10 miljoen keer zo intelligent... dan alle hoogleraar geneeskunde bij elkaar. Dus leer ook van de planten... van de natuur... van het buiten spelen respect voor de natuur... maak de rivieren en de en oceanen weer schoon. Hè. Dus voed uh, met name de politiek op. En dan ja. heb je mensen zoals Schredder en mij en de Universiteit van Maastricht nodig. Kijk. Om met name de overheid en de ouders en het onderwijs op te gaan voeden. En die aan het werk te zetten voor een goede heidag waar dan weer mooie beslissingen uit worden wordt, uh, uit, uit ja. voortkomen. In ieder geval. Dank u wel meneer Van Laar. Uw pleidooi is uh, meer dan duidelijk. Ik zit wel te denken aan het bewegen tijdens het onderwijs dat je veel op vrije scholen dat kinderen daar bijvoorbeeld met rekenen, dat ze daar wel naast hun ja. tafel staan. En als ja. ze tafels aan het doen zijn via het springen, via uh, nou ja, stap, sprong. eigenlijk. Eigenlijk op die manier ook leren rekenen. Ja. Dan zou je het dus... Mevrouw van Beter, u, bent natuurlijk, nou, ik u ben heeft een, een onderwijsverleden. Ja, en uh, juist een beetje sceptisch over, uh, sceptisch over het rekenonderwijs van vrije scholen. Maar um, uh, ze moeten natuurlijk vooral goed leren rekenen. Maar ja. het helpt echt als kinderen hun lichaam in de ruimte... en dat ze het vastleggen en motorische vaardigheden. Ook muziek geldt hetzelfde voor. En ik vind het een overwege gisteren veel over de mbo gesproken. Mm -hmm. Als kinderen op de leeftijd dat ze op het mbo zitten, op het vbo zitten... hebben ze gewoon gymnastiek op school. Mbo-leerlingen niet. En dat zit me ontzettend dwars. Ja. Want juist die groep... Uh, moet het hun leven lang ook vaak van hun fysieke mogelijkheden hebben. En die krijgen geen sport meer binnen de schoolroosters. En dat vind ik eigenlijk niet goed. Ja. Ligt er een overheid bij de overheid? Of een taak bij de overheid? Paul? Nou, ik vond dat uh, de hoogleraar van juist wel sprankelende gedachten had overigens. Uh, want wij zijn, ons, ons hele onderwijs is wel gericht op kennis inderdaad. Ja. En wat hij feitelijk stelt, is je moet een soort vak hebben... of een module die op attitude, algehele attitude gericht is. Hè? Van uh, weet met je omgeving om te gaan, met voedsel. En, uh, maar ook met beweging. En ik vind dat helemaal geen slechte gedachte. Ik vind ook dat we... Ja, maar dat betreft uh, uh, uh, heel goed dat we de kinderen ook wat verder naar school sturen dan om de hoek. Dan fietsen ze. Daar mm -hmm. zie ik aan mijn zoon ook terug. Word je hartstikke fit van. Uh, en af en die... toe naar buiten voor een mooie wandeling. Ja, ja dat moet Bij je zeggen. Uh, maar ik, ik vind het wel weer gevaarlijk als je zegt... Het is, uh, we moeten de ouders, de politiek en iedereen opvoeden en iedereen is verantwoordelijk. Want dan ga je het weer wel zo breed maken dat het weer geen verantwoordelijkheid wordt. Ik denk dat ja, manier, uh, je moet het wel concreet proberen te ja. maken. En, maar volgens mij bedoelt hij ook te zeggen dat het op die manier meer een mentaliteitskwestie natuurlijk wordt. Als je het in, in alle lagen van de bevolking, ja. in alle groepen... Maar ik hoor ook gaat uh, dat het dat goed is voor de ontwikkeling van het brein breinbewegen. En ik, uh, een paar weken geleden was ook uh, onderzoek dat, dat, dat het uh, Alzheimer uh, minder voorkomt... bij mensen die hun hele leven door een uur per, per dag bewegen. Dus veel de trap nemen en dat soort dingen. Dus dat is niet alleen iets wat bij jonge kinderen kennelijk een rol speelt... maar je hele leven door effect heeft. Ja. Als je zo redeneert, dan kun je ook zeggen... Ja, als we het goed stimuleren, dan bespaart het op de zorgkosten. Dus stop het nu dan maar in het bewegingsonderwijs. Ja. Ja, Die ontwikkelingen zijn er ook altijd wel. Je kunt ook bewegen op recept. Hè. Dat is ook iets wat bij ouderen vaak uh, door de huisarts voorgeschreven mm -hmm. wordt. Maar ik denk dat het in het in wel dat je u zegt één moet de verantwoordelijkheid hebben. Ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat je moet proberen om het zoveel mogelijk uit te lokken... door de inrichting van gebouwen. Dat je niet recht op de lift afloopt, maar recht op de trap afloopt. Ja. Hè. Dat hebben we natuurlijk echt een aantal dingen niet goed gedaan. Uh, uh, een periode lang. Dus en in het school in het lesrooster en ook voor alle leerlingen. Niet alleen voor VWO, maar ook voor MBO. En dan proberen mensen op te voeden dat ze zoveel mogelijk uh, met de benenwagen gaan. Ja, en af en toe die lift en storing ja. gaat hebben, ja. als ik het zo hoor. Goed, terug naar het kind dan. Want daar was het allemaal om begonnen natuurlijk, het onderzoek van Jantje Beton. Pauline van der Loo is van Jantje Beton. Goedemorgen, vrouw van der Loo. Goedemorgen. Jullie hebben opdracht laten doen naar het onderzoek. Uh, dat zijn zorgwekkende conclusies. Tegelijkertijd geeft het u natuurlijk de mogelijkheid om er even flink in de bus te blazen met hoe zorgwekkend het is. Zeker. En even goed de aandacht op te vestigen, ook op het belang van, uh, van buitenspelen voor kinderen. En ik hoorde zojuist al de discussie ook over het belang voor bewegen en voor je, vooral de fysieke gezondheid. Maar er zitten natuurlijk ook nog meerdere aspecten aan uh, buitenspelen, onder andere het buiten zijn, belangrijk voor de vitamine D voor de ogen. Daar hebben we ook recent naar onderzoeken mm -hmm. naar voren gekomen. Maar ook gewoon het hele sociale aspect. Buiten ontmoet je andere kinderen. En daar leer je ontzettend veel van. In het winnen en verliezen, onderhandelen, compromissen met elkaar sluiten. En ook natuurlijk gewoon, je wordt creatief van als je buiten bent. Van, he, om te kijken wat je gaat doen. Je kan op onderzoek uitgaan. Dus ook daarvoor is buitenspelen heel belangrijk. Ja. Is dan tegelijkertijd, um, dat is misschien wat cynisch hoor, van mij... Maar het gaat natuurlijk ook vaak bij jullie om speelplekken, om uh, de gemeentes zorgen ervoor dat, dat ze die faciliteiten leveren. Is zo'n onderzoek daar ook niet heel handig voor jullie om aan te geven? Kijk, wij willen gewoon meer speelplekken en, en de gemeentes nog eens even goed de <laughs> knijper op de neus zetten van zorg dat die speelplekken blijven. Nou, zeker. Ik bedoel, voor ons is het natuurlijk aan de ene kant heel belangrijk... dat het, van, van dat wat wij horen en zien en het idee al hadden... dat dat, dat, dat ook uiteindelijk in een onderzoek wordt bevestigd. Uh, dus dat is voor ons uh, uh, belangrijk, uh, dat het ook echt, uh, echt zo is. Um, en inderdaad, ik denk ook dat er wel uh, op basis van de uitkomsten van het onderzoek... wel uh, stappen zijn te zetten. Bij kinderen zelf, bij ouders en zeker natuurlijk ook bij gemeenten... Uh, ik wil ook graag aansluiten bij wat mevrouw Verbeet eerder aangaf. Dat het ook belangrijk is om die inzichting van speelplekken ook samen met kinderen te doen. Vanuit Jantje Beton doen we dat eigenlijk altijd samen met kinderen. Dus samen met kinderen de buurt ingaan en kijken van nou, hoe ziet je speelplek eruit? Wat kan er anders? Uh, en kinderen zijn dan ook, zeg maar dat komt de kwaliteit van de speelplek te goede hmm. En kinderen leren daar ook nog. Ik heb er heel veel van. Omdat ze dan ook ja, leren van hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun eigen ja. omgeving. En zelf dus kunnen meedenken. Dank u wel, mevrouw van der Loo. Van Jantje Beton. Ja, als we het dan aan die kinderen van Paul van Gessen overlaat, dan komt er gewoon een goede lounge set <lacht> buiten te staan, of niet? Als speelplek. <lacht> nou, bijvoorbeeld. En, uh, maar je kan de Playstation ook buiten brengen. En met jouw kinderen veel leeftijdsgenoten hoor, volgens mij. <lacht> ik heb door die Playstation trouwens wel enorm goed FIFA 16 leren, 17 leren spelen. Dat dan wel. Dus de ouders wel bewegen ook meer op een andere manier. Ik voetbal meer dan ooit. Ja, vanaf de bank. Met de Zeggen. Pauline Coret nog. Goedemorgen, mevrouw Coret. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling... dat elk kind minstens een uur per dag buiten moet spelen? Ik ben het niet helemaal eens met de stelling. En waarom niet? <laughs> nou, wat ik, wat ik eigenlijk vind... is dat je moet kijken naar wat bij het kind past. Ik werk zelf met een, uh, in mijn werk als coach met een methode... die heet de kerntalentenanalyse. Mm -hmm. uh, en dat doe ik dan met volwassenen. Maar dan kijk ik met die met die volwassenen, mijn cliënt... terug naar wat hij als kind graag deed. En dan heb je dus gewoon mensen... die heel graag buiten speelden. Net zoals mevrouw Verbeet bijvoorbeeld... stoute dingen doen, fikkie stoken. Weet ik het allemaal. Maar ook mensen die eigenlijk daar... een enorme hekel aan hadden als kind al. En die eigenlijk veel liever... Ja, een boek lazen bijvoorbeeld. Of het knutselen. Koken, dat soort dingen. Uh -huh. um, en ja... En ik, dus ik, in principe vind ik, je moet je kinderen stimuleren om te doen wat ze willen doen. Wat bij hun past. Ja, maar dan want nog zi maakt... zit je wel met het buiten. toevallig een collega van mij zei vanochtend ook van, ik was niet zo'n buitenspeler. Maar dan klom ik in een nee. boom en dan ging ik daar een boek lezen. Maar dan was ik toch buiten. Ja, ja nou, Dat precies, kan dus ook al. Dat, dat, ja, tuurlijk kan dat. Ja. Alleen het is wel ook, ja, want ik hoorde ook heel veel over, ze moeten bewegen en zo. Er zijn gewoon, ik heb echt ook een aantal cliënten gehad, die hadden er gewoon echt een hekel aan. Ja. Oh ja. En ja, dan, dan ga je ze dus iets dwingen wat dus niet te doen... wat niet bij ze past. En ja, dat werkt niet, want die mensen worden, hebben daar toch later uiteindelijk wel last van. Ja, mevrouw Verbees, u heeft uw bedenkingen doen, als de nou, ik uw blik zie. Ik denk dat je dan wel, moet, als je kind echt niet naar buiten wil, dan moet je volgens mij ook wel vragen, waarom wil je dat dan niet? En dan moet je proberen daar iets aan te doen. Want als een kind echt uh, zeg maar de, de ongecontroleerde contacten met andere kinderen meidt, omdat hij misschien gepest wordt, lijkt me dat relevant om te weten. En niet de oplossing zoeken in dan binnen zitten. Ja, maar goed, er zijn nu eenmaal kinderen die lezen gewoon leuker vinden dan in een boom klimmen. Nou, misschien vind ik dat ja. ook wel leuker dan in een boom. Dat is natuurlijk veel meer dan in een boom klimmen. Maar het, het, het, het georganiseerd en ook eens zonder toezicht zijn. Ja. Dat, dat mijn moeder me niet zag, dat vond ik misschien wel het allerlekkerst. Nu komen de herinneringen bij veel mensen volgens mij naar boven. Dank u ook voor het, uh, voor het reageren, mevrouw Corette. Nog een paar reacties die hier binnen zijn gekomen. Um, uh, ik wil mijn kinderen graag buiten laten spelen... maar de verkeerssituatie laat dat echt niet toe. Dus hier ligt zeker een taak voor de gemeente. Iemand anders zegt nog, het hoeft niet op school, doe het als ouder... En Koen, de babyboomers, die klagen weer eens over de ouders van nu. Hou daar toch eens mee op meepraten? Gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. Trouwens, online kunt u blijven meepraten en reageren op de stelling van vandaag. Elk kind moet minstens een uur buitenspelen. Maar goed, er gebeurt natuurlijk meer in de wereld. Van verbeter u sloeg vooral aan op uh, het inburgeringsverhaal. Hè? Ja, ik vond het heel positief uh, dat een, een bepaalde groep, met name Afghanen, heel snel inburgert. En toen dacht ik, uh, uh, dus natuurlijk ze, hebben mensen een grote verantwoordelijkheid, om, maar het helpt ook als we ze zo gauw ook de kans geven als ze hier komen om aan het werk te gaan. Door heel veel mensen mochten in de tijd dat ik in de politiek zat de eerste paar jaar niet werken. Nee. Pas als ze een vergunning hadden, dan mochten ze gaan werken. Dan denk ik ja, maar dan verlies je de eerste periode om uh, je de taal eigen te maken. En ik las nou net in de krant ook een stuk dat mensen, vooral die in de horeca werken, ja, die leren eigenlijk on the job. Waar, waar leer je nou beter Nederlands dan in het contact met, uh, ja. met mensen uh, in een, in een, uh, een horeca gelegenheid? Maar het verwerkende aan het hele verhaal is natuurlijk dat maar zo'n klein een relatief klein deel ja dan natuurlijk dus het het, het gaat dus een bepaalde groep gaat het sneller en dan zie je ook dat die groep ook veel sneller het Nederlands leert dus ik hoop dat we dat de politiek durft de belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen voor mensen om zelfs voordat ze vergunningen hebben toch al actief deel te nemen ja aan stages, aan allerlei vormen van werk. En uh, maak dat dan maar mogelijk. Maar je, je ziet dat, dat... burgemeesters dat al een beetje op eigen ja, initiatief toelaten. Ja, toelaat, ja, om ja het dat te is doen. heel belangrijk. In Frankrijk vind ik het, worden uh, vluchtelingen echt gespreid over het hele land. V worden de verantwoordelijkheid van de burgemeester en van zijn vrouw, kan ik uit ervaring zeggen. En die zoeken voor de mensen dus werkplekken waarmee ze heel snel in contact komen met uh, de Franse taal. En dat helpt hen natuurlijk enorm om hun draai te ja. vinden. Minister Koolmees heeft in ieder geval gezegd dat die hele inburging op de school opgaat. Ik geloof dat hij eind van het voorjaar met een heel nieuw inburgingsplan moet komen. Dus het nieuws van vandaag zal er ongetwijfeld ook weer in worden meegenomen. Paul, Paul van ja. Gessel, een echte voetballiefhebber. Dus genoten van de huldiging van PSV gisteren. Van nou, nou, een ja, we beetje over, vilijn uh, natuurlijk. Nee, we hadden het net over buiten Je praat hier met een Amsterdammer, dus uh, dan Daarom. weet je al, weet je al ja. genoeg... zeg ik tegen jou als Rotterdammer. maar mm -hmm. nee, uh, nee ik, ik heb vrijdag of uh, zondagmiddag uh, ben ik wel gaan kijken. Na die tweede rode kaart heb ik zoiets van... nou, dan nou ga ik maar eens buiten spelen. Dat is heel gezond, uh, je... bleek net. Ja. En uh, ik ben sindsdien druk bezig geweest ook. Ben ik helemaal offline en, en, en, en disconnected geweest... op de televisie en op de radio. Uh, tot en met gisteravond laat eigenlijk, was ik gewoon druk. En uh, dat helpt enorm. Dus ik heb helemaal niets meegekregen van die huldiging. En dat is eigenlijk een heel goed recept. Als je het niet kan aanzien, dan moet je gewoon wegkijken. Ja, dat is Dus wel, ik uh, als gefeliciteerd mensen Eindhoven, een... ik geef iedereen zijn oh, feestje. Maar uh, het helpt wel, zo kan ik je vertellen. Een beetje het verhaal, er zit een knop op je tv of radio. Ja, als het je niet zint. Ik zou zeggen, mensen blijven vooral luisteren. Want dan hebben we hebben nog best een hele mooie anderhalf uur. Wat zeg ik, hele dag op radio 1 te gaan. We gaan zo verder met spraakmakers.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 Oh,